Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht... heeft fouten gemaakt in de zaak rondom de Roma-familie Nicolich. Dat gaf de verantwoordelijk wethouder Isabella toe tijdens een raadsvergadering. De gemeente Utrecht heeft de zaak niet goed aangepakt, zei hij. De familie Nicolich ligt al jaren overhoop met de gemeente... en verhuisde al zeker zeven keer. In 2010 mocht het gezin in een villa in de Meren gaan wonen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 In die werkgroep zitten vertegenwoordigers van de loodsen, de vakbonden, de havenbedrijven en de Vlaamse overheid. Door de acties liggen tientallen schepen te wachten die de havens willen in- of uitvaren. Een grote rederij heeft besloten 40 schepen te laten laden en lossen in andere havens, zoals die van Rotterdam. Een penthouse in Manhattan is verkocht voor 88 miljoen dollar, omgerekend 67 miljoen euro. Het appartement is daarmee het duurste adres in New York. Volgens de Wall Street Journal kocht een Russische miljardair het penthouse bij Central Park... voor zijn 22-jarige dochter, die in New York studeert. De verkoper is de voormalig topman van de Citigroup Bank, Sanford Whale. Hij heeft gezegd dat hij de winst schenkt aan goede doelen. Het weer, overal bewolkt en daar wat regen of motregen, het is een graad of 4. Overdag eerst nog zwaar bewolkt en motregen, smiddags droog en in het noorden kans op wat zon. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 8. En tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. De N7, Duitse grens naar Heerenveen... is dicht bij Groningen-West. Verkeer wordt omgeleid. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 is het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Mailen kan naar nachtzuster-omroepmax.nl. Twitteren via apenstaartje-nachtzuster. En uh, chatten via www.nachtzuster.net. Dus nachtzuster.net. En daar zijn ook alle vragen na te lezen. Dus uh, mocht je nog een antwoord weten en denken van... goh, maar hoe zat de vraag ook weer precies? Kijk dan daar even. En nieuwe vragen zijn ook van harte welkom. De vragen die nog uh, niet beantwoord zijn... zijn de vraag van Claudio over statische elektriciteit. Waarom is die de ene keer erger dan de andere keer? 0800-1121, als je dat uit kunt leggen. Zou jij kunnen verklaren waarom veel artiesten en muzikanten sterven op jonge leeftijd? Laat het dan ook even weten via 0800 1121. En Janine zoekt nog steeds dat ene gedicht dat op het toilet hing van het verzorgingstehuis waar zij werkte eind jaren 90. Een gedicht geschreven vanuit de ik-vorm van een zieke vrouw over de zorg die ze ontving. En die niet altijd... Uh, um helemaal ging zoals het zou moeten gaan. Een, koep, een uh, gedicht van zeven coupletten... waarin onder andere de zieke vrouw probeerde duidelijk te maken aan de zuster... dat ze wel eten en drinken kreeg, maar dat de zuster niet doorhad... dat ze het niet zelf kon pakken. Komt het je bekend voor, bel dan even naar 0800-1121. De vraag over de getekende fax is volgens mij wel beantwoord, maar we doen nog even sign your name van Terence Trent Darby. Terrenstrand Darby en Sign Your Name 0800-1121. Erik, goeienacht. dag, Aspreet. Hallo. Um, ja, ik zat een beetje meer raduil te luisteren. Doe ik altijd dol, dat vind ik een leuk programma. Ja. Maar ik had, ik zat, ik zat, ik had een keer een vraag over knikkers. Vroeger had je van die glazen knikkers. Ik weet niet of je dat zelf ook kent, Allemaal ja. die sliertjes erin en dat soort dingen. Ja. Ja, nou ik vroeg me af wat erin zit of dat ook glas is. Want het leek al een, een, een, ja, een soort van textiel leek het zo wat erin zat zeg maar. En hoe ze gemaakt werden, oh. er zijn natuurlijk miljoenen van die dingen gemaakt. En de glasblazer die maakt natuurlijk mooie mooi dingetje met allemaal kleurtjes, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand met zijn glasblazer allemaal die knikkers heeft zitten blazen. Ja. Gewoon <laughs> ik wou vragen, was je er nog? Ja, ja, ja, ja, ik hou zo van dit soort vragen. Maar, ja, ik dus ook. Nou, ik, <laughs> Daarom ik... hou ik ook zo van jouw programma. <laughs> ja, maar, wanneer kwam het in jou op? Nou, om, Ik zat net te luisteren. Ik dacht van, heb ik nog een vraag? En toen kwam dat in me op. Ik heb, ja, ik heb gewoon een hele drukke geest altijd. Dus ja, maar, maar het is je dus eerder opgevallen dat je naar zo'n knikker keek. En dat je dacht, hoe komen eigenlijk die gele, blauwe, rode sliertjes, sliertjes in, in die glazen knikkers? Ja, erin staat en zo. Want er ja. zijn natuurlijk miljoenen van die dingen gemaakt. Ja. Ja. Ja, ik ben bang dat er gewoon een knikkerfabriek staat ergens in Taiwan. Ja, dat snap ik maar. Maar ik kom er dus ook af van, is dat nou glas wat erin zat? Weet je, die dingetjes, die sliertjes en die flapjes en... voor mij is de geneen dezelfde. Nee. Wat vind ik nou een stomme vraag. Nee, stomme vragen bestaan niet. Alleen, ik vind het altijd heel mooi zo'n moment dat er iets even wordt aangestipt... wat volgens mij iedereen weet. Volgens mij denkt iedereen... ja, die sliertjes en die knikkers. Ja. Alleen bijna niemand bedenkt van... Hey, even kijken, is dat eigenlijk ja, ook gewoon? Nou ja, nou ja en dan kom ik aan de beurt. Ja, en, en nu zitten we ermee met z'n allen. Vandaar. Ja, maar ik loop al een tijdje rond met het, uh, met het idee... om uh, in iedere uitzending een vraag te, te kiezen... Want weet je, het is fantastisch, dit programma. Ook omdat mensen s'nachts wakker zijn, die verstand hebben van alles. En, ja, ja. Uh, uh, uh, maar eigenlijk is het het makkelijkste als ik nu gewoon morgen. Even de knikkerfabriek kan bellen. En als je van de media bent, dan kun je zeggen: van... Nou, ik ben van Radio 1. Uh, Dag meneer van, van de knikkerfabriek, kunt u even vertellen? <lacht> ja, kunt u even vertellen hoe het zit? Maar ja, de, we zitten s'nachts en dat is de luxe. We kunnen uren praten en dat kan overdag weer niet, want daar, daar hebben mensen dan de spanningsboog niet voor. Nou, lang vrouw kort. Had ik gedacht van als ik nou gewoon altijd in iedere uitzending één vraag destilleer en dan ga ik gewoon in die week daarna ga ik met een camera ergens ja, ja. naartoe... Om, te, om het antwoord te filmen. <laughs> en, en, dat is wel geweldig. Maar dan moeten we moet nou zo'n computer hebben natuurlijk. Ja, precies. En dat kan oh, ook allemaal die niet. Die, want er... En die hebben, en die hebben we dus niet, dus dan kan ik dus niet. Dan nou, daar ga je niet. al. Daar heb je er helemaal niks aan. <laughs> maar ah, nee, maar dan zou ik natuurlijk ook wel zo slim zijn... om in ieder geval ook even wat geluidsfragmentjes op te nemen... en die volgende week dan weer uit te zenden. Ja, dat zo. zou nog wel zijn. Maar ja, dan moet je weer iedere week luisteren. Plus het feit maar, dat dan... Maar heb jij zelf wel eens gedacht? Dan, wat zijn die flapjes die erin ja! zitten? Ja! Ja, alleen ja. toen was ik twaalf, Eerik. Ja, nee, is, ja ik, ben, ik ben 43. Ik was toen ook waarschijnlijk twaalf. Maar er zijn dus miljoenen van die dingen gemaakt. En later zie je die hele witte met die streepjes aan de bovenkant. Ja. Dat, kan, dat kan ik nog ergens niet snappen. Maar probeer ze ook maar eens allemaal net zo rond te krijgen. Precies. nee Maar het allerliefste zou ik dus inderdaad nu morgen in een knikkenfabriek gaan kijken. Maar ja, die is dan waarschijnlijk in Thailand. Dan ga ik, dan ga ik met je mee. Nee, ik morgen vrij van mijn werk dan ga ik met je het mee. dat zou mooi zijn, hè. <laughs> maar ja, dan moeten we denk ik echt met het vliegtuig. Ik kan me niet voorstellen dat er ergens in Nederland een knikkenfabriek staat... en dat wij het niet ja. Nee, dat, ook dat niet zou mee. toch wat zijn? Maar als ja. er in Nederland een knikkerfabriek is, dan gaan wij volgende week naar de knikkerfabriek, hè? Of een knikkerkenner, dan ik ga ik gelijk met je mee. Precies. Iemand die kan laten zien hoe zo'n knikker gemaakt wordt. Maar het zou fijn zijn als diegene dan eerst even belt, zodat we het allemaal wel alvast weten. Want de kloof ja. in dit programma is dat we het Maar dat, dat is een het wel altijd magisch uit, hè. Er waren al verschillende flapjes die erin zaten. Ja, Vliertjes, flapjes, ik weet niet wat er allemaal is, maar ik ben gewoon benieuwd wat dat nou is. is het ja, het ziet eruit of... alsof het inderdaad, als het nog vloeibaar is, erin werd gegoten bijna. En dan ja. uitharden, ja. Ja, en dan nog rond zien te krijgen. <laughs> ja, maar daar is natuurlijk, weet ik veel, een malletje voor of zo. Ja, ja. Nee, ja. want dan zou je dat een streepje moeten een zien. Punt, dan blijft er ook altijd een puntje in zitten natuurlijk als je ja. een malletje hebt. ja. Ja. Hoe worden knikkers gemaakt? Dus ja, dan ben, je, dan ben, 43, dan ben 43, dan ik 43 en dan komen deze vragen en ik naar boven. Ja, en jij bent er nu weer even vanaf, maar wij zitten ermee de hele nacht. Ja, dus ik blijf lekker luisteren. Het, he, het, over het, het, het kan meet. voltallige, wakkere Nederlandse luisterpubliek van Radio 1. Ik <laughs> denk, pot, Dikkie, hoe zit het? 0800-1121. Alsjeblieft, hoe worden knikkers gemaakt? Ik doe ja. mijn best, Erik. Oké, okay, dankjewel. Jij okay. bedankt. Hoi. Oké, okay, goeie nacht. Dag. Henk. Dag Astrid, met de, Henk Wouters. Hoi. Dag Henk Wouters. Ik had een vraag aan jou. Oh. En dat is, uh, heeft uh, met de natuur te maken. <laughs> hoe is het kruiend ijs bij jullie in Kampen? Want in 1963 zat ik op Ameland. En dus zat ik vast. En dan werd ik met een helikopter naar Leeuwarden gebracht. Ja. En dus ik ben benieuwd hoe het kruiend ijs in Kampen is... na deze vorstperiode. periode. Um... En van andere mensen die waarschijnlijk in Urk of in Tafon wonen... dan zou ik het ook wel eens willen weten. Nou, het is toevallig dat ik dan via kennis in Urk inderdaad hoorde... dat daar kruiend ijs was. Ja, maar... want het is, het is wind, dus het moet naar het zuiden gaan. Maar in Kampen is het... kruiend ijs, dan, moet toch op een redelijke, dan zou de IJssel bevroren moeten hebben geweest geworden zijn, toch? Ja, maar jullie hebben daar te sluizen. ja. Dus dan kan het water niet weg door de sluizen naar het IJsselmeer toe. Oh, en dan gaat of het kruien. Dan? Ja, maar dat weet ik toch allemaal niet. Je doet alsof ik verstand heb van kruiend ijs. Ja, nou ja. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb, ik heb uh, uh, in Rotterdam gewerkt en uh, daar heb ik een beetje verstand van. Ja. Ik heb uh, in 1963 op het Ameland gezeten uh, en toen nu... was het ontzettend koud. En toen werd ik met een helikopter ge geëvacueerd naar Leeuwarden toe, omdat we niet weg konden. Ja, nou, nou weet ik natuurlijk precies wat kruiend ijs is... maar voor de mensen die het niet weten, kun je het nog even uitleggen? Ja, dat is gewoon uh, een brekend ijs. Wat omhoog komt, door de wind, lijkt mij. Dat klinkt heel gek. Nee, ik hoorde toevallig van de week hoorde ik een uh, stukje op, uh, op Radio 1... bij uh, Het Oog op Morgen over kruiend ijs. Ja. En dat staat hier nog in de computer natuurlijk. Ja, dat... Moet je even meeluisteren. Ja, ik hoor het. Ik heb het gezien naast dit. Het klinkt een beetje als een walvis met darmproblemen, maar het is kruiend ijs. Echt. Eerlijk een walvis Je lijkt wel een Japaner. Ja, die denken daar alleen maar aan. Nee, ja. maar... Maar ik ben benieuwd, hoe is het ijs nou op het IJsselmeer? Want het was bijna weer verwoord. Ja. En uh, ja, toen zat ik in 1963 uh, op Ameland. En in 1963 gingen auto's over het IJsselmeer heen. Naar de andere kant, naar ja. Noord-Holland toe. En we rijden Hoe is het ijs nu bij jullie? Maar, dan moet je eens goed luisteren. Ik luister altijd bij jou, Astrid. 63. Ja. De strenge winter. ja. Renie Paping reed de Elfstedentocht. Ja, inderdaad. Dat is het punt dat ik even wilde maken. En wat gebeurde er niet dit jaar? Oh, wow. dat weet ik niet meer. De Elfstedentocht gebeurde niet dit jaar. Nee, niet dit jaar. Nee, nee. want er was niet, het ijs was niet dik en sterk genoeg. Nee, maar de ijsbrekers komen er op het ogenblik bijna niet door, heb ik vanavond gezien. Ja, dus je zou toch... Er zou eigenlijk... Goed, ik heb geen flauw idee, dus ik kan je niet helpen. Want ik, uh, ik ben vergeten te kijken bij de sluizen. En uh, ik weet dat het Veluwe meer zag ik alweer, heel veel water. Ja, dat, Toen dacht dat, dat, ik, dat ja, gaat dat ook moet snel. Die, die ijsgatsen moeten toch ergens heen gaan. Nou, die smelten dan toch gewoon. Nee, die, die, die, worden, die kunnen niet in één dag smelten of twee nee, dagen. Nee, in een dag gaat dat niet natuurlijk. Als het 15 centimeter dik is, dan moet het ergens zijn. Maar Henk, van welke locaties wil je graag weten hoe het is met het kruintijs? Want ik weet dat er heel veel mensen... Op, op het IJsselmeer. IJsselmeer. Daar en... Bij Harderwijk, bij Harderwijk. Daar gaat het, want er is Noorderwind gisteren geweest. En moet ik dan nog doorvragen? Moet ik dan nog zeggen... Goh, Maakt het veel lawaai? Of geeft het ook overlast? Of... Dat, dat zouden die mensen wel kunnen vertellen. Oh ja, die laat ik dan gewoon doorpraten. Ja. Oké. Okay. Kruiend ijs. Ik doe mijn best, Henk. Goeie uh, avond, hè? Dank je wel voor je vraag. En ja. een goede reis naar kampen. Dat, dat komt goed. Ik uh, zal niet over het ijs. Oké, okay. dag. <laughs> dag, Henk. 0801121. Als je weet hoe het gaat met het kruiend ijs op het IJsselmeer, Anti. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Hoi. Wat kan ik voor je doen? Ik had uh, mogelijk uh, het antwoord op statische elektriciteit. Oh, dat is mooi voor Claudio, Claudio en de kat. Ja. Ja. De statische elektriciteit, dat komt door de droogte. Ja. Hoe hoger de lucht, hoe groter de kant op statische elektriciteit. Oké, okay, en waar merk je aan dat de, de lucht droog is? Ja, dat aan kun... de statische elektriciteit. Maar dat is natuurlijk een visueuze cirkel. Uh, je, kunt het, je kunt het zelf ook merken. Dan heb je een droge huid. Oh. In de, in de van de winter, toen was het uh, die hele droogte toen die hele extreme vorst was, dan was de lucht heel erg droog en dan heb je, heb je meteen statische elektriciteit. En in de zomer, als het heel, de lucht zo heel helder blauw is, heb je het ook. Oké. Okay. En daar kun je vanaf komen. Helemaal niet moeilijk. <laughs> nee, echt niet hoor, echt niet. Heel makkelijk. Oh jee, ja echt hoor. Ja. Als ik, ik bedoel, als je aan de verwarming is waterbakken neerhangt. Oh ja, van die oude van die bakjes, ja. van die keramieke ja, bakjes. Ja, doe maar. Vul ze maar, <laughs> vul ze maar met water. Zet een bord bovenop op een kast met een paar, met een spons, met een natte spons. Je bent er, met een paar weken ben je er vanaf. Ach, maar nu, dan moet ja? je in een paar weken... een natte spons op je kast hebben liggen? Nee, nee, op een bordje of in een schaal... of een bak met water. Ja. Maakt niet uit. Het belangrijkste is dat het dat er weer meer vocht in de vertrekken komt. Maar je, je zou denken... Kijk, het hele probleem van Claudio is... dat iedere keer als hij de kat aait... Ja. En, en de statische elektriciteit is erg... dat hij ja. dan een schok krijgt. En de kat ook, dat is ja. eigenlijk het probleem. Voor Claudio zelf is het ja. overkomen. Maar, maar mensen met een kat die dus dit probleem herkennen... Ja, wij hebben ook een kat. Die hebben meestal ook een bak water staan, toch? Wij hebben ook een kat. En... Wij hebben deze winter hebben wij geen één schok gehad. En als de eentje praat over een schok, dan is het onze dochter wel. Als zij normaal de, water, als we de waterbakken niet bijvullen, mm -hmm. dan de raakt de kat aan, dan staan de haren recht uit. Zowel van de dochter als van de kat. En we hebben dit jaar niet één keer één schok gehad. Maar wat heb je? Je hebt een bak met water en dingen aan de kachel gehangen. Ja? Dat was ja. het. Ja, en een bak met water of een spons met water. Maar je gewoon, ik, even voor mij: die kat had toch altijd een bak met water, anders krijgt hij toch dorst? Ja, maar. Dat is niet genoeg. Dan heb je, er komt dus, die, uh, hij laat zich op doordat, er waarschijnlijk geen, doordat hij geen vloerbedekking heeft. Je ja. waarschijnlijk een pakket of een laminaar. Ja. Dan laat hij zich op. En dan zoekt hij toch een weg om die elektriciteit uh, af te uh, laten ja. vloeien. En is die ene bak water niet genoeg? Dus er moet meer water in huis? Er moet meer water in. Okay. Als de luchtvochtigheid omhoog wordt gebracht, ja. dan heb je, ben je van 95 dan kun je dus zeggen van 99 procent van de statische elektriciteit ben je vanaf. Oké. Okay. Nou, goed, uh, goed verhaal. Heet je echt anti? Ja, echt hoor. Wat? Ja, echt. Ik kan er niks aan doen. Nee, ja, het geeft niet. Ik ken één andere anti. Toevallig vond ik ook al gek, maar dat was een mevrouw. Nee, dat was niet. Mij, mijn vader en moeder die hebben al zeven namen bedacht en ik was de laatste. Ja, want, want ze waren overal tegen. Ja, je zal wel denken. Hè? Zit je in de vrachtwagen, anti? Nee, ik ben onderweg naar huis. Oh, waar vandaan? Vanaf uh, Hasselt naar Emmeloord. Oh, wat heb je gedaan in Hasselt? Ik heb gewerkt. Als wat? Ik heb uh, gas weggebracht. Wat weg? Oh fijn, dan kan ik weer tanken morgen. Ja hoor. Dankjewel. Graag gedaan. <laughs> Dag Antti. Dag Astrid. Doeg. Hoi. Ja en als je dan over statische elektriciteit praat, dan is er eigenlijk maar één plaat die meteen in je opkomt en dat is Eddie Grant. Doei. We'll Electric Avenue van Eddie Grant was dat. En dat natuurlijk naar aanleiding van de adviezen om iets te doen tegen de statische elektriciteit die dus erger wordt als de lucht droger is. Dat heb ik eruit gedestilleerd uit het antwoord. Ik krijg nog een mailtje van Hans. Die schrijft droge lucht inderdaad. Grote pan water koken en daarna op het laagste vlammetje zetten. Geen schoenen aan met leren zal, want die geleiden. En wat nu verteld wordt helpt inderdaad. Rubberschoenen of sokken niet. Het raam open als het regent helpt ook niet. Het klinkt alsof Hans het zelf geprobeerd heeft. Dankjewel, Hans. 0800 1121 voor al je vragen en antwoorden. En uh, Henk wil dus graag weten hoe het zit met het kruiend ijs bij het IJsselmeer, bij Harderwijk. Erik wil weten hoe die uh, gekleurde sliertjes in knikkers worden, komen en hoe knikkers gemaakt worden. En Ron stelde nog de vraag over Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston: waarom artiesten en muzikanten vaak op jonge leeftijd overlijden en vaak te maken krijgen met drugs en dergelijke. 0800-1121. Kiek, goeienacht. Goeienacht. Hallo, ja. wat kan ik voor je doen? Je zegt nu goeienacht en anders zeg je goeiemorgen. Nee, ik zeg altijd pas zo tegen na vijf uur zeg ik goeiemorgen. Oh, nou, maar ik hou ook altijd de stelregel aan dat stel nu dat jij al geslapen hebt en wakker bent ja. geworden, dan is het voor jou morgen en zeg ik goedemorgen. Dus heb je al geslapen? Ja, ik heb al een beetje geslapen hoor. Goedemorgen, Kiek. Ja, Goedemorgen. <laughs> Wat kan ik voor je doen? <laughs> nou, ik heb, ik heb de vraag. Ik, ik, ik, ik heb een antwoord op uh, dat die artiesten uh, uh, sterven rond een bepaalde leeftijd. Oh. Maar dat komt gewoon omdat ze doodongelukkig zijn. En dan maakt eigenlijk die leeftijd niet uit. Het valt op omdat die mensen bekend zijn. Maar ze zijn heel veel mensen, en zeker ook in Nederland, mm -hmm. die een eind aan hun leven maken. Omdat ze dood ongelukkig zijn. Hè, wat een narigheid. Ja, maar we hebben ook een vreselijke tijd he, waar we in leven. Ja, vind dat je dat de zo? Als huis uit moeten en geen geld hebben. En dat geldt dan niet voor die mensen, maar ze hebben natuurlijk nee. nooit geld om verdovende middelen te kopen. Dat Drink is waar. En drank. Maar je hebt juist met artiesten, dat ze hebben vaak roem en aandacht en optredens. En dan is het inderdaad een beetje raar dat het toch ja, maar dat zo vaak. Is uh, dat is natuurlijk niet alles als je geen liefde hebt. Oh ja. En ik herken het, want ik heb die liefde wel. Ach. En jaren geleden. Ja. We hebben wij ook met elkaar gesproken. Ik ben namelijk 25 jaar ouder als mijn vriend. Oh, ik weet het ook meteen weer, ja. Ja. Maar kwam hij niet uit Japan? Nee. Of, nee? Nee, hij kwam uit Marokko. Maar nou toch ongeveer bijna heeft... hetzelfde. Er waren er, waren, er, waren er twee. Misschien dat die andere mevrouw. Ja, precies. Japan, nou, ja. ja, ik had een, uh, kort achter elkaar twee mevrouwen met een flink jongere vriend. Ja. ja. Maar die van jou kwam uit Marokko. En gaat het nog steeds allemaal goed, Kiek? Nee. Ach. Maar wel, onze liefde, die is nog steeds even groot. Oh, wat is het probleem dan? Nou, uh, hij, hij zit op het ogenblik in de bijstand omdat hij een arbeidsongeval gehad heeft. Ja. En dat was ook een vraag van me. Ja. Uh, daarvoor moest hij op een gegeven moment naar een specialist. En die zei, ellebogen die zijn niet te behandelen. Huh? En heeft hij een beest gehad. Maar ja, dat werkte helemaal niet. En hij kon natuurlijk niet, niet werken, want dat was lastig. Hmm. Dus zo vaak kon hij niet meer uitoefenen. En dan zijn er een stelletje criminelen in De Haag. En die zeggen, ja, maar dan kan je nog wel wat anders doen. Maar ja, als jij problemen hebt, ja. kom dan maar eens aan de bak. Ja. Maar wat mijn vraag nou is... Kijk, drie specialisten... Ja. Die zeggen, die arm is niets aan te doen. Ja. Die moest je ook niet meer gebruiken. En de dokters bij, bij het UWV, die zeggen... oh ja hoor, daar kan je best nog wel wat mee doen. Ja, dat is raar. Maar wat is nou belangrijker? Die, die, die chirurg, die chirurgen... Die allemaal zeggen niets aan te doen. En ellebogen schijnen heel moeilijk te zijn. Want je ziet soms mensen... Ik heb er van de week nog één gezien... met een bionische hand. Ja. Nou, ze kunnen er alles mee doen. Het zijn wonderen. Maar ellebogen schijnen vreselijk moeilijk te zijn. Maar wie heeft nou eigenlijk... een doorslaggevende stem? Die, die specialist? Of de keuringsarts? Maar ja, Kiek, ik zou je heel graag willen helpen. Maar met medische zaken... dat kan gewoon niet. Want... Wij met z'n allen, uh, wij kunnen heel goed antwoord geven op hoe, waarom statische elektriciteit de ene keer erger is dan de andere keer. Of in ieder geval, veel luisteraars kunnen dat. Maar niemand kan hier vandaan de elleboog van jouw vriendje bekijken. Nee, dat is niet En weet ik wel. Nee, dus niemand kan daarover beslissen. En het klinkt wel heel vreemd dat als er verklaringen zijn van drie artsen, dat, dat die volgens de sociale dienst aan het werk moet... in een functie waarbij je die arm moet gebruiken. Ja. Dus dat, dat klinkt inderdaad heel vreemd, maar ja, het dan is zouden het we... Ook, ook, het, is, het is net zo'n verhaal als die mevrouw uh, met, die, met, die, uh, met die handtekening die, die door... Het, het is, eigenlijk is het hetzelfde. Mm. Want het is natuurlijk... Uh, uh, je, je wordt enorm in, in, in de ellende gebracht... Ja. Als mensen zeggen ja je, je kan toch nog wat functioneren en natuurlijk kan hij nog functioneren eh, maar dan wel arbeids eh, arbeidsbesparend werk ja yeah. en ja dat dat daar ga je ook aan kapot mijn partner wil dood oh. alleen hij heeft hij hij, uh, hij hij heeft een geloof waarvan die zegt, ja dat dat kan ik niet doen maar het is eigenlijk komt het op hetzelfde neer... dat er wetten hier in Nederland gemaakt worden... waardoor mensen zo in de problemen komen... Mm -hmm. dat ze het niet meer zien zitten. En zo zijn er heel veel mensen op het ogenblik. Ja. Weet je hoeveel zelfmoorden dat er in Nederland zijn? Duizenden. Mm. Ja, ik ken en, die cijfers niet. Van die mensen zoals Witte, die, dat, dat valt op. Ja. Dat zien we, ja. ja Kiek, ik uh, het spijt me, ik kan je vraag even niet meenemen. Want de, het is een te specifiek verhaal. We zouden het dossier er even bij moeten zien. Er is waarschijnlijk ergens iets goed, iets misgegaan in de communicatie, dat soort dingen. Het is niet een algemeen genoeg een verhaal maar om. Nee, dat is niet. Ik vraag me. Maar, maar welke stem? Maar misschien ja. is er iemand van, van je luisteraar. Nee, maar in principe is het natuurlijk zo, Kiek, dat als een arts zegt hij kan die arm niet gebruiken, dat de sociale dienst niet kan zeggen hij moet iets, een beroep gaan uitoefenen nee, waarbij hij die arm moet gebruiken. Maar het gaat om de keuringsarts. Ja, nou ja daar is het... natuurlijk een keuringsarts voor. Die moet dat kunnen bepalen. Ja, maar dat is, dat is nou niet mijn vraag. Mijn vraag is, de, de, de specialist, ja. dus de, de, degene die moet opereren, ja. die weet er graag mee. Nee. Terwijl de keuringsarts zegt, ja, maar dat maakt allemaal niet uit. En wie is dan belangrijker? Die specialist, die mm -hmm. chirurg ja. of een keuringsarts? Dat verschil zou ik willen weten. ja nou, ik maar, heb Misschien dat er iemand belt met een zinnig verhaal, ja, uh, Kiek. Nou, maar dan... het lijkt mij dat een keuringsarts, die heeft de functie om te keuren wat hij kan met die arm. Ja, maar dat zijn basisartsen. Ja. Terwijl specialisten zeggen, die arm kan je niet gebruiken... Maar dat zeg dat ik... Kunnen... Nee, maar Kiek, sorry, want we kunnen er een uur over praten. Maar dat zeg ik... Dat, dat is dus wat er gebeurt als een... Als een uh, uh, uh, ik, ik weet niet hoe die communicatie... want het klinkt onmogelijk... Dat de ene arts zegt van, of dat er drie artsen zeggen van hij kan hem niet gebruiken en een keuringsarts zegt hij kan hem wel gebruiken. Maar we hebben geen inzicht in wat er gebeurd is, hoe er gecommuniceerd is. Dus nee, het is een te specifieke. Uh... Die keuringsarts die, die kijken naar de wet en de wet zegt je hebt nog restwaarde. Ja, nou dat, maar dat is, dat is een bekend verschijnsel wat ook heel naar is. Want dan ben je bijvoorbeeld opgeleid in iets wat je heel erg ligt, wat je heel fijn vindt. Uh, ja. Uh, nou ja, uh, roep, maar, roep maar iets, uh, uh, uh, timmerman, en dan gebeurt er iets met je hand... en dan zeggen ze, ja, maar je kunt altijd nog met je, met je linkerhand... kun je nog koekjes gaan inpakken in een fabriek. Ja, dat, dat, is, dat zijn hele nare omstandigheden... Ja. waar veel mensen het uh, wel heel moeilijk mee hebben. Nou ja, vooruit, ja. ik heb het geprobeerd. Ja, misschien belt ik... er nog iemand met een zindig verhaal, Kiek... maar ik vind medische dingen vind ik altijd heel lastig... ondanks ja. dat ik de nachtzuster ben. Ja. Is dit uitgezonden of we spreken nu uh, buiten het uitgezonden? Nee, het is wel uitgezonden en ik wens je ook Misschien nog... Misschien is er iemand die luistert en Precies. een antwoord kan geven. 0800-1121. Heel Dag. veel sterkte, Kiek. Dag. Dag. 0800-1121 dus. Bert, goeienacht. Hallo. Hallo. Kunt wij staan? Helemaal prima. Nou, Oké, okay. prachtig. Uh, ik heb een uh, uh, tiende antwoord op uh, de vraag <lacht> van uh, de, uh, uh, al die mensen die zich afvragen... waarom mensen, uh, uh, uh, met name muzikanten, uh, op hun 27e overlijden. Ja. Nou, die 27e, dat is alleen maar toeval. Uh, alleen, uh, ik heb het vermoeden en ik weet bijna zeker... dat die mensen gewoon in hun korte leven gewoon alles gegeven hebben wat ze konden gaven, geven. Mm -hmm. Ik ben niet zo goed in Nederlands. <laughs> en uh, ja, op een gegeven moment is er gewoon een eind aan. En uh, als er een eind is aan je artistiek uh, vermogen, dan, uh, ja, dan, dan hou je er gewoon mee op. Uh, het zij door uh, drugs, alcohol of uh, weet ik veel wat voor... Uh, psychische uh, uh, problemen. Maar mijn vraag uh, uh, is uh, uh, wat is de rechtsgeldigheid van een uh, mondelinge overeenkomst? Ik hoor zo vaak hoor ik uh, uh, zowel zakelijk uh, als uh, politiek uh, dat er een mondelingen overeenkomst uh, wordt gesloten. En ik vroeg, uh, vraag me af. Uh, wat de, uh, zeg maar de rechtsgeldigheid is. van een mondelinge overeenkomst. Ja, dat is een goede. Want uh, in dat hele verhaal van die fax van zojuist. kwam dat ook weer te sprake. Een mondelinge overeenkomst uh, kan bindend zijn. Maar ik vraag me dan ook altijd af. een mondelinge overeenkomst is dus niet te bewijzen. Nee, maar hij wordt wel uh, als rechtsgeldig geaccepteerd. Ja. Ik heb het uh, persoonlijk uh, meegemaakt. Uh, ik zal niet in details treden, maar uh, de, de, de, het wordt wel als uh, rechtsgeldig geaccepteerd. En uh, het is me tot twee, drie keer uh, in een kroeg in Amsterdam uh, uh, overkomen dat ik een mondelingen afspraak maak en dan ja, dan ga je uh, hoog en laag springen. Maar uh, de, de ander zegt van... Uh, nee, ik zei ja. En uh, ik zei nee. Maar uh, ja, ik, ik hing er wel op. Dus ik vroeg me af wat een mondelingen uh, overeenkomst is. Ja. En nog een kleine vraag. Uh, uh, Ondersijd. En ik weet dat de Nederlandse politie de meeste uh, meeluisterende politie ter wereld is... Ja. Uh, is dat... Uh, ja, nee, nu val ik even stil. Sorry. Je ik wil wou... iets weten over de politie? Ja, maar dan ben ik wel benieuwd. Wat zeg je? Je wil iets weten over de politie? Uh, uh, ja, nou ja... Uh, uh, maar dat, dat wordt een te lang verhaal. En oh. daar gaan programma niet mee lastig vallen. Oh. Maar... Uh, uh, Ten eerste gewoon uh, die leeftijd van 27 Ja. Dat was bijvoorbeeld uh, Janice Joplin en Jimmy Hendrix. Oh ja. Maar Bert, nu ga je uh, nog even kort samenvatten wat je net gezegd hebt. Dat hoeft niet, want we hebben het allemaal net gehoord. Heb ik? Oké. Okay. Dus uh, ik ga gewoon jouw vraag erbij zetten. Um, uh, mondelingen overeenkomsten, hoe en waarom zijn die bindend? Ja. Ja? Daar ben ik heel graag benieuwd naar. Ik ga mijn best doen. Dankjewel, je wel, Bert. Eigenlijk. Ja. Eigenlijk. Oh, geluk zijn. Oh, dankjewel. These words are my own. Uh, yeah. Uh, hey. Through some cards together, the combination D E F is who I am is wat ik doe. En I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention. Natasha Beddingfield en these words. Naar aanleiding van het verhaal van Bert. Een mondelinge overeenkomst is bindend, maar hoe bewijs je dat dan? 0800 1121. Henk wil weten hoe het is bij het IJsselmeer met het kruiend ijs. Hoe is de toestand bij Harderwijk? Als er iemand is die dat weet, 0800-1121. En Erik wil weten hoe die sliertjes in glazen knikkers komen... en hoe worden die glazen knikkers gemaakt? 0800-1121. Janine zoekt het gedicht... Dat in, het, uh, in eind jaren negentig op het toilet hing in het verzorgingsthuis waar zij werkte over een uh, zieke vrouw die schrijft in de ik persoon over de zorg die zij ontvangt en die soms wat te wensen overliet 080112 Eén. En misschien kun je Kiek nog helpen. Want uh, haar vriend is uh, afgekeurd, of afgekeurd, goedgekeurd om te werken. Terwijl er drie medisch specialisten zijn die over zijn elleboog zeggen... dat hij die niet meer mag gebruiken. En het is altijd lastig, medische zaken. Maar de vraag van uh, Kiek werd dan kort samengevat. Uh, hoe kan het dat een keuringsarts belangrijker wordt gevonden in zijn uitspraak... dan drie medisch specialisten? Dus misschien is daar objectief nog iets over te melden. 0800-1121. Jack, goeienacht. Ja, dag, Astrid. Goeienacht. Dag, dag nacht, zuster. Uh, mm. Die meneer die had over staatselektriciteit gevraagd... waarom de ene keer het meer is dan de andere. Ja. Nou, staatselektriciteit wordt opgewekt door wrijving. Dus hoe meer je dus twee verschillende stoffen op elkaar wrijft... hoe hoger de lading wordt. Maar die lading moet afgevloeid worden. Nou, vochtige lucht die... Uh, die uh, vloeit makkelijker af dan droge lucht. Dus hoe droger de lucht, hoe hoger de lading, hoe hoger de spanning is om af te vloeien. En hoe verder de tikken die je krijgt. Zo eenvoudig is dat. Ja. Nou. Het is, het is, niet, het is niet zo moeilijk. Dus, uh, namelijk, hoe, hoger de, hoe droger de lucht, hoe moeilijker het is om het af te vloeien. Want hij werkt als isolerend. Dus om het af te. Bloeien, ...moet je een hogere spanning hebben, meer lading hebben. En dan krijg je een flinkere tik. Ja, en dan helpt het inderdaad om uh, water, uh, of in ieder geval vocht, ja, te verspreiden in Ja, maak, dan, dan vloeit eerder af en dan is de tik is, is minder. Nou, duidelijk. dankjewel Jack. Ja, en uh, naar de tweede vraag is, ja. en dat heb ik wel eens heel vroeger ook meegemaakt... ...dat um, het is uh, de huisarts die bepalend is. En de huisarts het overdraagt aan een specialist, is het de specialist bepalend is. De bedrijfsarts heeft alleen één plicht. Hij probeert dus de man aan het werk te krijgen. Maar bepalend is de huisarts zeker specialist. En uh, als je dat voor het gerecht brengt dan, uh, en het is bewezen dat uh, de, uh, zeggen, de argument van de huis van de bedrijfsarts niet klopt. Mm -hmm. dan, dan win je de zaak. Oké, okay, nou dat klinkt goed voor Kiek. Toch? Ja, dat is. Uh, dat, maar dat is altijd zo. De, aan de regels en, uh, aan die wettelijke regels en, goed, niet niet aan veranderd. Nee. Nou, dankjewel, Jack. Ja. Goedenavond. Goedenacht, tot een volgende keer. Oi. Hoi. Oei. 0800-1121. Moefke. Hoi, goedemorgen. Hallo. Hoi. Ik weet wel iets waarom uh, die popsterren zo vroeg sterven. Ik weet niet waarom op, uh, een 27e. Maar ik heb wel een idee. Nou, vertel. Nou, kijk. De, er is een soort spreekwoord van... Er zijn sterke benen die de luxe van de wilde kunnen dragen. Ja. Ik, uh, ik ben zelf uh, kunstschilder. En uh, ik werk heel vaak s'nachts... Ik heb het wel het een en ander meegemaakt in mijn leven. En uh, ja, het is soms lastig als het ineens heel goed gaat. Mm -hmm. Want? Nou, uh, ik zal jou vertellen. Ik heb uh, gezongen in het uh, achtergrondkoortje van Herman Brood. Ik ja, niet lachen, hoor. Nee, hoor. Daar lach ik niet om. <laughs> Ja, dan lach en, ik uh, toch. Ja, nee, maar dat ging, dat ging best wel goed. Alleen af en toe was hij niet zo, uh, zo fris. Nee. En dan uh, hielden wij hem weer op de been. En, uh, en dit en dat. En ik had zoiets van, nou, jeetje peetje. Uh, ik vind het wel leuk om uh, hier een beetje te dansen. Een beetje uh, achtergrond zingen. Mm. Maar dat is uh, mijn ding niet. Maar daarom kan ik je vraag beantwoorden. Ja, maar wat, wat is het probleem dan? Van die mensen? Ja. Nou, kijk. Eerst heb je niks. Nee. Bijna niks. Ja. Uh, dan ineens word je beroemd en dan ja. heb je geld. En dan heb je ook geld voor drugs. Ja. Ja. Uh, het leven is zwaar. Dus het zegt: uh, je gaat, uh, nou ja, goed, uh, in ieder geval van brood, dus van uh, Apeldoorn naar dit en naar dat en naar zo en zo. En, uh, nou, dat kost heel veel energie. Nou, dat kan je dus niet met een boterham uh, met je kaas uh, opbrengen. <lacht> Jij moet lachen. Ja, nee, maar je zegt het gewoon heel mooi. Maar er zit natuurlijk wel wat in. Want uh, artiesten als bijvoorbeeld Amy Winehouse... die ja. vlogen de hele wereld over. Die moesten dan s ochtends vroeg weer daar uh, promotie doen bij een radioshow. Ja, maar... En s'avonds ja. aan de andere kant van het land uh, ja. twee uur staan zingen. En meteen door naar een of andere talkshow. En dan weer door voor een fotosessie. En... Ja, nou, dat, ja, dat trek je niet op een broodje kaas. Echt niet hoor. Ja, nou ja, ja. Ja. Dat, en ik denk dat die mensen. dat uh, Een van de redenen waarom die mensen zo. Uh, ja, die, die, uh, die moeten dan. Uh, dan moet je een, uh, een extra pilletje. Of een extra drankje. Maar toch is het een andere. bepaald slag artiesten. dat daar dan gevoeliger is voor dan anderen? Uh, ja. Ja. Ben ik helemaal met je eens. Want bijvoorbeeld, ik, zie, ik krijg nu in de chat, zegt Eline, ja, maar Madonna leeft nog. En doet Dielemans ja. ook. En jazzartiesten worden ja, vaak heel oud. Ja, is een andere stijl. Nou, je, weet je waar die allemaal mondharmonica moet spelen? Nou, kom kan mij dat spelen, maar dan <lacht> heb in en uit de ademen. Kom op. <lacht> nou, dat is wel heel makkelijk. Nou. Ja, nee, dat is niet heel makkelijk, want... Uh, nou, uh, mijn, uh, mijn partner is een muzikant. En die. Uh, die doet dat ook wel eens. En uh, nou, die speelt ook viool. En, en dit en dat en zo en zo. Nee, maar dat is allemaal. dat, dat gaat op een ander niveau. Ja, maar niet op pilletjes. Nee. Hmm. En. ja. Ik denk. Kijk, ik lust zelf ook wel een glaasje wijn. En uh, er zijn wel drie ook. Ja. En. Uh, ik maak ook best wel mooie dingen en ik kan het ook heel goed, maar. Er zijn. Uh, uh, die mensen. die. Uh, ja, ik, die 27 jaar, dat, dat zit mij ook een beetje dwars hoor. Ja. Maar dan denk van ja, waarom nou uh, dan? Nou ja, misschien ben je dan. en nog. weet je, nog jong en. Uh, in, een, in een bepaalde fase. dat je nog zoekende bent. En dan die wilde die je moet dragen. Dat dat een, uh, uh, toch voor, voor veel uh, jonge artiesten toch een uh, slechte combinatie is. Uh, een beetje te is. Matches. Ja. Nou, ik ken de brood, dus echt redelijk goed. Ja. En, eh. Uh, nou, aardig man hoor. Niks nee, nee. Maar waar had hij het moeilijk mee? Ehm. Um, ja, man. eh, uh, Discipline. Maar goed, daar word je niet ongelukkig van, van dat, je, dat je moeite hebt met discipline. Nee, dat weet ik niet. Hmm. Dat weet ik niet. Maar goed, we hebben het nu even niet... Hij is toch al uh, net als Amy. Uh, maar, maar dat soort mensen gaan te ver. Die gaan over hun grenzen. Ja, en uh, ja, ik heb ook geen uh, echt reëel antwoord. Overigens, uh, heel veel complimenten over jouw programma. Ja, uh, dankjewel Moefke. Maar ik ga ook door, want we kunnen er heel lang, denk ik, over filosoferen. Maar een eensluidend antwoord is er, denk ik, ook niet, ben ik bang. Toch? Nee, nou, je doet het of je doet het niet. Nee, nou ja, dat is dan echt een mooi statement om mee te eindigen. Dankjewel voor okay. je telefoontje. Doei. Doei. doei. Um, even kijken. Koen, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hoi. Uh, uh, ik heb een antwoordje met betrekking tot die, uh, die handtekeningen. Er moet inderdaad een uh, handtekening die moet gedeponeerd worden. Oh, toch. En dan kan de andere partij die kan dan uh, met de originele handtekening bewijzen dat die handtekening die gezet is op een ander document, dat die van dezelfde oorsprong zijn. Kijk. Uh, dan uh, met betrekking tot die mondelingenovereenkomst. Ja. Uh, ik ben helemaal geen bedweter hoor, maar ik heb zelf... Ah, nou, ...dat ik wel eens werd benaderd door telefonische verkoopjongetjes. Ja. En die probeerden je dan een telefoon aan te smeren of weet ik wat. En als je dan de neiging had om te zeggen ja, dan vroegen ze altijd van... Uh, nou, dan gaan we zo meteen de band laten lopen en dan even het gesprek op. Ja. En daar tijdens dat gesprekje moest je dan ja uh, antwoorden. Overeenkomst. Zo, je viel weg na het woord ja en kwam weer terug oh, bij het woord overeenkomst? Dan, dan, dan hadden ze dus een, een overeenkomst, een mondelinge overeenkomst gesloten die opgenomen ja. was worden op een band. Ja. Hallo? Ja. En, en dan, dan konden ze dus bewijzen dat, uh, dat, dat, dat, dat dat rechtsgeldig is. Dan kun je bewijzen dat dat rechtsgeldig is. Dat is ook weer, want ik vind dat toch raar. Want Koen. Ja. Um, uh, jij bent nu nog wakker, hè? Om, uh, om uh, vijf minuten voor vier. Ja. En um, jij uh, gooit regelmatig jonge poesjes in het water. <laughs> nou, stel... Nee, maar dan moet jij nee zeggen nu. Ja. Toch? Of dan ja, zeg je nee. Ja, dat, maar ja, dat doe ik niet. Nee, precies. Dat doe je niet. Maar wij zijn heel handig hier. Dus wij knippen gewoon die ja van je bent nu nog wakker. Knippen we achter, jij gooit regelmatig jonge poesjes in het water. Dan hebben we een mondelingen overeenkomst? Ja, maar daar heb je volkomen gelijk in, want alles is te falsificeren. Ja, het is daar heb ik helemaal gelijk. Ik denk in. misschien je ook wel te slecht. Je kunt paspoorten, je kunt documenten, je kunt uh, uh, uh, hoe noem je dat, uh, muntjes, papier, papier, geld, Je kunt alles. Alles kun je, kun je uh, namaken. Ja, daar zit ook wel wat in. Nee, dus, ik kreeg dus, namelijk ook wat, wat, wat, nog een mailtje... Het gewoon op. Nee, we kregen nog een mailtje van Harry Fruit... van een, uh, bijvoorbeeld een huurovereenkomst... kan mondeling tot stand komen. En hoe kun je dat bewijzen met een getuige die erbij was? Ja, kan ook. Maar ja, in de praktijk weet jij ook wel... dat als ik mijn uh, kamertje aan jou wil verhuren... en jij bent de enige die dat, uh, die dat kamertje wil hebben... en eigenlijk wil ik jou ja. niet meer... ja, ik moet het kamertje verhuren. En jij zegt, nou oké, okay, kom dan maar vanaf april. En dan opeens komt de beste vriendin... Uh, mijn beste vriendin, die wil heel graag dat kamertje huren... dan zeg ik ook tegen jou... Ja, nee, ja, nee, uh, nee, ja, ik had het niet echt helemaal beloofd. Nee, ik zeg dat niet, maar er zijn mensen die dat dan zeggen. En dan zegt die beste ja. vriendin: Nee, inderdaad, ik was erbij. Ze had het niet. Weet je. Ja, ja maar als je verkeerd wil, dan kan het altijd. Nou ja, bijna altijd. Dan, dan ja. houdt het ook op. Dan houdt het ook op. Ik heb nog een andere opmerking met betrekking tot die, uh, tot die artiesten. Ja. Ik vind dat een aardig voorbeeld is uh, die zangeres uit Engeland, Susan Boyle, die nou wereldberoemd is. Ach gosh, ja. Ja, dat is een heel aardig mens en die heeft altijd een, een, een, een, een ten, tenminste mag ik zeggen, of dat weet ik, dat weet ik eigenlijk niet of ik dat mag zeggen, want dat is een beoordeling. Maar die denk, ik denk dat zij altijd een heel eenvoudig leven heeft gehad vroeger. Ja. He? Dat mag je wel, dat je wel zeggen, denk uit ik. de beelden van haar thuis en dat soort dingen... en haar uh, manier van optreden en uh, kortom haar manier van communiceren. Maar uh, die is in tijd van een week, 14 dagen nadat ze voor uh, uh, Britain's Got Talent was geweest... Ja. Uh, is zij wereldberoemd geworden. En dan komen er natuurlijk maatschappijen op haar af... die willen alleen maar poel verdienen. Gooi erin in een stresscirkel, dat mag enige naam hebben... En dat loopt maar op en dat loopt maar op. En na anderhalf, twee maanden, toen was ze helemaal over de kop. Ja. Toen is ze opgenomen geweest en toen is er, zijn er psychiaters bijgekomen... en weet ik wel allemaal niet meer. Maar ik nou was, dat... zij, zij was zij... Eén, was, was, nou ja, was zij niet het scherpste mes in de bestekla. Nee, dat klopt. Dat twee, klopt, als dat... je dan de verkeerde mensen om je heen hebt... en er gebeurt iets... Dat was, bij haar was het wel heel erg. Zij was, zij was ook nog een, een lelijk eentje. Dat opeens, uh, ja weet je, dat echt van uh, gepest worden en links, uh, altijd links laten liggen. En opeens ja. werd zij uh, de ster. Dat is inderdaad ja. wel een hele grote overgang. En ja, het is de... ook een slecht voorbeeld. Ze is er nog. Ja. Nou ja, maar daar, daar, kon ze. Dan heeft ze wel het goede moment gekozen dat ze begeleiding kreeg. Of dat ja. iemand haar begeleiding heeft gegeven. Ja. En je hebt dus natuurlijk, ik denk Amy is dat hij al zo ver was dat hij geen eens meer begeleiding wilde hebben. Nee. Ja. Dat, daar moet je wel voor kiezen. En, ik, en wat mij zelf is overkomen, ik ben een hartpatiënt, ik heb een hartstilstand gehad, maar ik, en, en daar heb ik wel eens met een cardioloog zitten praten, en die zei van nou, een van de belangrijkste oorzaken van dit soort falen, van, van, van, van fysiek falen, is gewoon stress. ja. En in die wereld, dat is een verschrikkelijke positieve spiraal die ineens explodeert, de mensen overvalt en dan uh, komen ze tijd tekort in hun leven. Ook om geld te verdienen hoor, want daar gaat het natuurlijk ook om. Ze hmm. dus willen alsmaar meer en alsmaar meer en alsmaar meer. En, en de, er is een spreker geweest die zei van... het zijn, het zijn sterke benen die de, de welden kunnen verdragen. En dat is in dit geval, denk ik, echt zo. En dan ga oh, je... Maar wat naar ook, want je ziet de hele tijd nu... ook met al die programma's alleen maar kinderen die beroemd willen worden. Precies, en dat is eigenlijk heel goed. Dat zijn... Je zegt nu iets wat helemaal uit mijn, mijn hart komt. Ik ondersteun je in die zin 100%. Daar gaan kinderen, dat kun je zo al zien, die kinderen die gaan gewoon naar de knoppen. Oh, wat een negativiteit. Die gaan naar de knoppen, want die komen in een totaal verkeerde wereld terecht. Ja. Er zijn er maar weinig die straks gewoon nog gezond leven kunnen hebben. Nou, we gaan uh, uh, luisteren naar... Het is naar... een beetje een negatief verhaal, maar ja. ik denk dat, dat, dat, dat stress, een factor stress, veel reizen, veel druk, veel presseren, uh, beroemd worden. Uh, kijk maar naar, naar, naar, naar sporters. Dankjewel Koen, we moeten het hierbij laten, want we moeten naar uh, een man met sterke benen die de wilde dragen, Martijn van Beek met uh, het nieuws.